Digitale raas. Oké, nou. Dat is afname loopt Poging zoveel dan maar. We blijven bij We Never. Ik heb ook een gedragsprobleem. Jullie hebben een hele verstandige burgemeester daar in Rotterdam. Ja, hè. Ik zijn er ook erg blij mee. Goeie vent is het. Ja, hij verwoordt het heel mooi. Hè? Uh, ja. We hebben niet een COVID-probleem of een virusprobleem of een ander probleem. We hebben een gedragsprobleem. Ik vind dat mooi gezegd. Zeker, zeker. Dat, en dat is het gewoon. Dat is ook benoemen van het probleem. Uh. Ja. Ik denk dat, dat, uh, dat die issue ook wel meer in uh, Nederland speelt, want die zijn een stuk opstandiger. Ik denk dat de Belg over het algemeen wat volgzamer is als het gaat om overheidsmandaten en zo. Ja, maar ik denk ook wel wat scheneliger, dus achter de rug Ja, die feestjes. Ik, uh, ik heb en, en, het hier en... al eens gezegd, maar het verschil tussen Nederland en België vind ik heel akkoord, clichématig, maar wel heel mooi samengevat waar dat je kan zeggen, uh, in Nederland mag alles, maar er kan niets. Eigenlijk in België mag er niks, maar er kan alles. <laughs> <Ja>. oké. Oh, <hey. laughs> en dat is zo wat het verschil ja. tussen de twee culturen. Ja. Nou, uh, denk, Nederland ja. roept van vrijheid, blijheid, en wij zijn het meest progressieve land ter wereld, maar ze hebben verdorie een Bible Belt. Ze hebben uh, een enorme ja. uh, rechts. Uh, een massa van, van denken en mensen die ook rechts kiezen en rechts opgesteld zijn ja. terwijl ze toch het, het, het in de wereld het, het blow land zijn het vrijheid, Amsterdam uh, er yeah. zijn films opgenomen dat, dat, uh, het, het zit in het gemeengoed van de cultuur dat om Amsterdam een vrijgevochten stad te vinden al sinds de 16e eeuw sinds uh, al protestanten opnamen uh, die uit uh, Vlaanderen vertrokken en in België is het toch meer van we luisteren naar meneer Pastoor. Maar wanneer pa meneer Pastoor in zijn bed ligt, ja, dan gaan wij lekker feesten. Als meneer Pastoor weg is, dan ja. gaat het feest los. Dus dat is toch een beetje. Ja, de... Misschien een verschil, maar ja, je ziet wel in Nederland. Ja, is, ik, ik heb zelf het idee dat Nederland licht anarchistisch is. Het is niet voor niets. Nederland is regeltjesland. Die regeltjes die moeten er zijn, omdat anders. Uh, alles stopt. Want iedere Nederlander die... die uh, als, als er een agent op straat zegt en die zegt, uh, kom eens hier, dan, is, dan gaan gelijk de haren staan. En hoezo? En mag dat dan wel? Wat staat ja, er in de wet? Ja. Dat dan... heb je veel minder in België. Nee, de, en dat is dus heel erg Nederland. Dus Nederlanders laten zich heel slecht... Uh, Sturen. Bekoeioneren. Bekoeioneren. Ja. Dus ja. eh, we ja, we denken, die komen straks nog... Ja, nou ja. ja okay. Die staan alweer ja. klaar. Ja. <laughs> maar dan de, de echte anarchie, de middenvinger naar, uh, naar beleid en omgeving, dat vind je dan toch ook in België, hoor. Ja. Maar dat is een individuele anarchie. En in Nederland is alles uh, toch meer spontaan uh, sociaal. Dus mensen gaan meer op de... Op de, op de barricade staan, maar dan in groep. En in België ah, is het toch meer een individueel, wel. in heel kleine gemeenschapjes misschien... Mm -hmm. Ah, okay. uh, daarom ook uh, uh, in Nederland uh, heb je altijd, voor alles en nog wat heb je in Nederland een stichting, je hebt stichting Aap, <laughs> ja. stichting drank stichting drugs stichting tegen stichtingen stichting, uh, stichting we vinden stichtingen te, te, te, te beperkend op ons denken en in België moet je maar eens proberen een beweging, een, een, een volksbeweging uit de grond te stampen, het is nauwelijks haalbaar ja, Daar ja. gebeurt het toch veel meer in kleine kring. En daarom spreek ik van individueel anarchisme in België, dus in Vlaanderen. Ja. Maar ook ja. in België, want de baalden zijn eigenlijk net hetzelfde. Ja. En in Nederland heb je inderdaad meer een, een collectief anarchisme. Van, uh, de wet gaat ons niet voor, uh, voorschrijven, dit en dat. Ja. En we gaan erin in tegenopstand, ja. ja. Absoluut. alrighty nou, uh, maar wij gaan wel in opstand. Uh, oh, okay. met, uh, en meteen met de aflevering 48 van de Praattafel. En uh, het is er weer eentje vol op met wetenschap op woensdag. En ik heet u welkom. Het is 14 oktober 2020. Welkom in de wekelijkse wetenschappelijke aflevering van de Praattafel-podcast. Wauw! Gebracht door Rossi, Ozier en Mario Reggett. Zeker, uh, groeten Mario uit Rotterdam. Uh, Semi-lockdown daar. Ja, zeker. Goeiedag. Nou, we zitten inderdaad sinds vandaag in een soort halve lockdown. Uh, de, alle hore de horeca is dicht. Uh, en na acht uur mag er geen drank meer verkocht worden in de supermarkten. Huh? En dat is, nou ja, we moeten ermee leren leven. Dat is het. Triest. <laughs> en, en hoe is het in Antwerp City, Filip? Uh, <laughs> Antwerp City going strong is het van, uh, ja, uh, wij merken het iets minder want ik, ik, ik heb al eens hier aan tafel uh, gezegd enkele weken geleden dat ik aangenaam verrast ben door de bevolking rondom mij als ik ga wandelen of naar de Kine ga of ik ga naar de winkel. Dan zie ik um, de overgrote meerderheid, zo niet iedereen met mondkapjes. Zelfs enkele weken geleden dat het toch allemaal wat flexibeler was. Dus ik ben heel trots op mijn buurt, mijn verguisde buurt van uh, Antwerpen-Noord, waar toch dikwijls uh, met de nek naar de bevolking gekeken wordt. Dus, uh, wordt hier in... gaat het goed. Het weer is alleen wat minder eerst van als we dan wat ouderwets mogen zeggen. <lacht> dat we jammer vinden dat de Indian Summer voorbij is. Zeker, maar wie weet uh, met een beetje hoop eind oktober kan er nog wel eens een wondertje gebeuren. En uh, de wonderen deze week zijn ook niet te missen, even snel door de inhoud. We gaan het hebben over het grootste orgaan wat wij bezitten, dat is onze huid. Penis. En... de haat. De haat, de haat. Sorry. Nee, die, die wordt eruit gebiept. Uh, en dan uh, met name over vooral uh, sensaties van aanraking en zo. En we hebben een heel bijzonder iemand uh, hebben we opgenomen die, die dus door een ziekte alle vorm van aanraking kwijt is en zo. Daar gaan we straks naartoe. Heel dan behoorlijk. gaan we luisteren naar uh, over een uh, terecht verguisde wetenschap. Stanley Pons en Martin Fleisman. Dat lijkt me iets met spoortraantjes te maken. Ik heb nog altijd mijn Fleisman. Marklin ja. nee. nee. Ja. Um, ik Nobel gaat over koekjes soppen op een wetenschappelijke manier. En uh, theepotten ook, uh, Daar zelfs daar is over nagedacht. Daarna nog de ongrijpbare mens, klinische zoantropie en lycantropie. Nou, dat wordt allemaal haarfijn uitgelegd door Mario. Dus maak je maar klaar voor een volgepakte Wetenschap op woensdag. Wow. Ja, en we gaan dan meteen van start met. Wetenschapsnieuws, de laatste inzichten. De laatste inzichten. We hebben aardig wat nieuws weer verzameld. En Mario heeft iets gevonden met een computer ontworpen. eiwit blokkeert het coronavirus. Nou, daar zit de helft van Facebook op te wachten. Nou, het is inderdaad wel een interessante ontwikkeling. Want uh, op zo'n virus daar zitten spikes. Dat zijn die, die, die, uh, die uitsteegseltjes die we allemaal kennen... van de weinige foto's die er zijn... En met die spikes, uh, daar, uh, daar zet het virus zich als het ware mee vast... en weet, het ook, uh, uh, weet dus ook uh, zeg maar het lichaam uh, zich te verankeren in het lichaam. En nu zijn die ontworpen, uh, in, een, in het lab hebben ze een kunstmatig eiwit ontworpen... dat zeg maar die spikes afdekt... Okay. En het is zo klein dat, dat het dus inderdaad gewoon. Uh, dan kan het virus niet meer, want het heeft geen receptoren meer. En dat is zo klein dat het kan verwerkt worden in, in een spray of in, in, een, in een neusding. of in een. Uh, verzin maar iets. Nee. En dat, is, dat is natuurlijk op zich is dat perfect. Het, helaas uh, is het natuurlijk een tijdelijk iets, want het is uh, net als een neusspray uh, voor iets anders. Dat, dat, dat is ook nooit permanent. Dus uh, als het in een inhalator zit, dan kan je je tijdelijk beschermen tegen dat virus. Dus als je op visite bent en je hebt, dus, je hebt het idee dat mensen besmet zouden kunnen zijn. Nou, een paar snifjes en, uh, en dan, uh, dan inderdaad is de kans dat je het krijgt vele malen kleiner. En het kan ook misschien ook gebruikt worden uh, bij uh, het bouwen van sneltesten. Dat zal dan iets sneller kunnen, eigenlijk. Okay. Ah, ik, dus dat, dat is dus best wel een hele interessante ontwikkeling. Want ja, de, de, dat is dat eigenlijk, de, er is nog geen vaccin. Er is geen medicijn nog. En dan zou dit toch wel een aardige tussenoplossing kunnen zijn. Dus ja. Ja, ik, ik, toen je snel zei: ik had even als Belg gehoopt dat het hielp bij het bouwen van snelwegen. Want <laughs> onze snelwegen vallen, vallen in duigen. Maar goed, uh, dat er zijn. Ja, nee, zeker. Maar inderdaad, het is dus uh, eigenlijk iets waar... Uh, de, kijk, je, dat vind ik wel erg leuk om te zien. Uh, je, je ziet echt dat de hele wereld bezig is met dit virus. Er ja. zijn ontzettend veel onderzoeksgroepen die van alles en nog wat pr proberen. En dat is, mm. dit, dit is er één van. Uh, de, en dit en dit, is, dan, leuk. dit ja. is dan meer, meer te brengen naar, naar de, uh, ja, in de categorie beschermingsmiddelen, heb ja. ik zo de indruk. Want dit gaat het virus natuurlijk nooit doden. Het is, nee, geen, maar het is, het is al... geen Het is een zeer tijdelijk vaccin, zou je kunnen zeggen. Ja, het is inderdaad echt tijdelijke bescherming. En inderdaad, ja. ik kan me voorstellen dat daar zeker toepassingen voor zijn. Nee. Als je zo'n dingetje in je neus hebt, of als je zo'n zo uh, zeg maar spuitbusje bij je hebt. En je moet uh, boodschappen doen of zo in een hele drukke, uh, hele drukke ruimte. Nou, twee sniffjes en twee snifjes en wie weet is het nog beter dan een mondkapje of zo. Ja. Die zal het zeggen. Ja, ja. En kan ik aandelen kopen van die hut? <laughs> <laughs> nou, dat zou ik wel. Ja, wel. Boomer remark number one. <laughs> ja, zo, want, uh, ja. Kan ik er zo... aandelen van kopen? <laughs> ja, dat is ja. net zoals die uh, Nasex of hoe heet die, die neusspreetjes... waar uh, de helft van de bevolking aan verslaafd is. He, die, die, uh, om je neus ja. open te maken. Dus uh, daar gaat iedereen mee rondlopen. Ah, geniaal. Prachtig nieuws. Uh, dan minder leuk nieuws... Uh, het is is nu inderdaad uh, slechte beurt met het uh, koraal... in het grote barrière-rift daar bij Australië. en Er wordt al lang geroepen dat het er slecht mee gaat... maar nu is het effectief het is. zo dat de helft uh, is gedood... en met name door de warmtegolven. Uh, en de laatste was in 2017... 2016 en 2017 is een massale verbleking gebeurd. Dus uh, ja, je kan je toerisme-trip en je snorkeltrip uh, daarin gevoeglijk afzeggen. Want ja, je kan terechtkomen aan een verkeerd stuk strand... en dan ga je daar duiken en dan zie je alleen maar... Doodkoraal. koraal. Grijs, grijs, ja. Het uitblikken van het koraal. Ik ken toevallig wat mensen die graag duiken. En er zijn inderdaad nog maar een paar echte hotspots die, uh, waar, waar het koraal nog mooi is. Omdat dat zeg maar: dat heeft te maken met stroming en omdat daar de, de, het wat minder snel opwarmt dan de rest van de wereld. Mm -hmm. Die conveyor belt, hoe noem je dat? Dus die straalstromen, die, die onderzeese stromingen. Dat, er zijn een paar pockets waar dat veel minder is. Maar dat is heel zeldzaam aan het worden. Dus, dus uiteindelijk, ja, het, neem het grootste gebied. Dat is de Great Barrier Reef in Australië. Mm -hmm. Ja, dat, dat, is, dat is al bijna uitgebleekt. Dus, dus is je naar een soort zwart-wit wereld te kijken, dat is natuurlijk afschuwelijk. Maar ik ben er zeker van dat het net zoals dat het met de laatste uh, mammoet gebeurde en met de laatste buffalo en uh, dat het binnenkort met de laatste leeuw ook zal gebeuren zoals met het laatste koraal. We zullen wel weer bedrijfjes hebben die er tot het allerlaatste moment hoogbetalende klanten naartoe brengen in vervuilende uh, motorbootjes daar allemaal hun plastic achterlaten, hun telefoons in het water laten vallen met die batterijen, al dat batterijzuur. Ja. <laughs> en net zoals dat er een idioot zal zijn die de laatste leeuw schiet. Zie, ik heb een leeuw geschoten. Oei, het is de laatste. Ja. Oepsie. Ja. Uh, het, het, het, het deprimeert mij zodanig dat ik in de jaren zeventig zat ik Jean-Jacques Cousteau oh, ja. uh, op de Franse televisie, want uh, ik... ik uh, uh, mijn Frans begon aardig uh, vorm aan te nemen toen ik een jaar of tien, elf, twaalf was. De eerste lessen op school. En ik had een uh, Franstalige tante en onkel. Tante Jeanne en onkel Jean van Brussel. En dus ik keek vaak naar de Franse televisie mm -hmm. op, in een weekend. Daar waren heel leuke shows, zoals de Cousteau-documentaires. Ja. En toen ja. al was er een... En dat is dan laat jaren zeventig, begin jaren tachtig dat ik spreek. Toen al was het afstervend koraal... Een, een vaste klant ja. in het programma. En dat is zo deprimerend dat we veertig jaar verder zijn. Ja. En dat het ja. nu dan echt de helft. En nou is het weg. echt om zeer. Dus hoe de zeeën nu leeg leeggeschept worden door korrsleepbooten ja, die, die de bodem afschrapen. En weet ik dat allemaal. Wie weet gaan we nog wel meemaken dat de haringen... De or, uh, en, zal het zeggen. En, ja, natuurlijk. En de plastieke soep. Hè? Die kennen ja. we allemaal. Daar ja. komen dan gruwelijke beelden van. Ja. Uh, rond Indonesië, maar dan ook rond Canada. Nou, dus het zit overal. Het zit overal. En ja, er gebeurt maar niks. Hè? Nee, nee. En ik las jammer. toevallig vandaag over die plastic troep op de oceaan dat ze nu hebben becijferd dat er in totaal 18 miljoen ton plastic op de bodem van de diverse zeeën ligt. Zoveel ja. zakjes en voetslippers uh, en weet ik veel wat zijn er in Ja, het, in, het zijn vooral de microplastics die de zijn. Het, het doen, breekt hè? dan af, hè. Dus, ja. uh, dus fijn 18 miljoen ton, dat zijn 7 miljoen grote vrachtwagens. Dat is, uh, dat is mijn normaal. Ja, dat kan je me niet voorstellen, zoiets. Ja, dan weer wat, wat leuker nieuws. Keer. Het uh, ja. lijkt me ook wel dat ik, uh, kan ik kan bedenken dat een of andere Chinese zakenman massaal met 3D-printers nu koraal gaat printen. En die dus uh, daar ergens een soort... Die is wel het gaat niet lukken, want dat, dat, het is gewoon te warm. Maar je kan inderdaad gewoon dat met, dat met kunststof doen. Dat je zeg of maar in... we, veranderen het, we veranderen het DNA. Zoals dat we in de vorige afleveringen hebben ah, gezegd. Met we gaan crisper. gewoon volledig dokter mengelen naar de natuur. <laughs> ja, dat vind ik ook. <laughs> ja. All right. hey, uh, dan weer wat een stukje beter nieuws. Uh, dat is vooral in Nederland. Uh, zijn ze nu bezig met een systeem om uh, gras direct naar kaas te verwerken. Zonder dat het door ja. die inefficiënte koe moet gaan. Die een hoop methaan ja. en rotzooi produceert. Die. Ik teken bezwaar aan. Niet inefficiënte koe, maar een koe die niet meer bezig wil zijn met kaas produceren en melk, maar liever in de literaire rubriek van de nozier terechtkomt. <laughs> dus de koe heeft zich volledig gedistantieerd als kaasfabriek. Ja, ik heb onze koeien nog nooit gemolken. Dus die, die uiers zijn helemaal afgestorven. Dat zijn nu echt zo... Uh, die leven af... van poëzie. <laughs> zo is dat. Maar dus inderdaad... Ja, uh, met een onderdeel... inderdaad. Ik kan me nog herinneren... In een, een museumcontractie... Waar, waar dus zeg maar... Een, een, spe, spe, een menselijk spijsverteringskanaal... Nagebouwd was. Met buizen en enzymen. Ja, en aan de, en de andere kant kwam er stront uit. Inderdaad. Ja, dat dus dat kan, Het kan natuurlijk. Wat de... Doet, dat is natuurlijk een biochemisch proces. Ja, dat was een Belgische kunstenaar trouwens en dat heet een cloaca. Eh, ja, de, een cloaca. Oh. Ja, cloaca en... is normaal in de, in de biologie is de cloaca dat hebben dieren die één gat ja. hebben voor alles. Denk maar aan vogels die poepen en kakken een ei uit en, uh, dat is ja. een kloaka. Dus nou leuk gevonden. En dat ja. was meneer Wim Del Vooijen, Een Belgisch yeah. kunstenaar. Ah, okay. en uh, Die is daar heel rijk mee geworden. Dus uh, <laughs> met shit kan je <laughs> toch nog wel positieve dingen doen. Maar in elk geval. Dat hier wel is het een uh, onderneming. Those Vegan Cowboys. En daar staat een uh, Jaap Korteweg aan de leiding. En die wil een uh, duurzame en efficiëntere zuivelfabriek ontwikkelen. Dus... Uh, niet van vlees en bloed, maar van roestvrij staal. Dus uh, wat ze gaan doen uh, is gras, uh, gras knippen. En dat gaat dan in die kloaca-machine. En in plaats van stront komt er aan de andere kant kaas uit. Maar, maar nu vraag ik me af, met al die honderden, duizenden verschillende soorten kazen. Franse stinkkaas en zus en zo. En blauwe kaas. Gaat, gaat die machine dat ook? Of wordt het allemaal uh, gewoon van. Het wordt nu gewoon melk wat eruit komt. Dat kan niet anders. En de melk, ja, dat moet je verwerken tot kaas op. op op allerlei manieren, maar ik denk niet dat het een systeem is waar gras aan de ene kant in uh, gaat, aan de andere kant komt er uh, goudse 48-plus kaas uit. Dat geloof ik niet. <laughs> nou, misschien een goudkuipje. <laughs> <laughs> Ja, dat wordt gemaakt zoals de, zoals de ezel in de Efteling. Daar stak, je ook een, daar stak je ook een muntje in en dan kwam er een chocolade eitje uit of zoiets. Ja, of die, ging die staart ging omhoog. Ja, in de die staart ging omhoog en dan kreeg je een gouden munt terug. Je moest er een centje oh, ja, ja. in steken, kreeg je kreeg een gouden munt terug. Ja, en Zo zijn ja. we allemaal geprogrammeerd om de shit te vreten. Die, die we, het maakt niet uit waar het uitkomt. Hey, nog een uh, laatste nieuwsje. Uh, ik merkte iets heel grappigs op. Uh, we evolueren nog steeds, hè? want het is al bekend dat we in een evolutieproces zitten. In de middeleeuwen waren we allemaal een stuk kleiner enzovoort. Maar uh, mm -hmm. er zijn nu mensen met een extra slagader. En ah. die zijn nu wel een beetje zeldzaam, maar over tachtig jaar zal dat anders zijn. En dat uh, stellen onderzoekers in het blad uh, Journal of Anatomy. En in hun studie tonen ze aan dat het aantal mensen met een derde slagader in de onderarm... De afgelopen 140 jaar flink is toegenomen. Dus eh, ja. ja, dat is misschien wel makkelijk ook voor junks. Want die moeten nu vaak heel zoeken. Maar ah, die, hebben ze een dat extra keuze. de oplossing voor <laughs> junks. Die ja. Moeten die niet meer zoeken? Nee, daar heb je drie mogelijkheden. Hè. Dat is ja. Toch... Maar ja, dat is, dat is een evolutie in, in een notendop volgens mij. Ik bedoel, uiteindelijk. Ja, de mensheid is steeds meer met zijn handen gaan doen. Uiteindelijk zullen we dan over 5000 jaar hebben we allemaal een Nintendo duim. En een scrollmiddelvinger. <laughs> En een, uh, ik denk dat dat zo zal gaan, inderdaad. Ja, zeker. Wat ook grappig is, uh, ik weet niet of dat jullie dat ook wel eens gelezen hebben, dat nu het brilgebruik bij jonge kinderen sterk aan het toenemen is, omdat ja. ze allemaal ja. door die iPads worden vernield, die ogen en zo. Ze hebben geen... Ze, ze, ze, hun ogen, uh, kinderen in steden vooral, ze hebben geen uh, verzicht meer. Ze, ze, ze fietsen niet meer langs... langs... Nee. Langs weilanden, ze, ze, ja, het is al een geurbaniseerd gegeven Nederland en Vlaanderen. We zijn heel geurbaniseerd, dus je ziet constant tegen gebouwen aan. Dat in combinatie is met op school een scherm, thuis een scherm, op de vrije tijd een scherm, bij de bakker een scherm, uh, ticketje kopen bij de trein een scherm. Uh, Alles. Allemaal nee. korte afstand. Mm -hmm. ja. In Nederland is het al zo... dat, dat de, de overheid... Eh, kinderen adviseert, althans de ouders... dat ze dat vooral de kinderen... regelmatig in de verte moeten laten staren. Ja. Dat is echt zo, het wordt echt zo gebracht. Van, laat ze nou in de verte de kijken. kijken. is goed voor de konen... Voor de en voor, voor de focus ja. van de oog. Nou ja, voor de, ja, zeker. De, de, de werking van het oog. Dat ja. heeft, uh, maar voor mijn oude dag ga ik nu toch wel... aandelen van Pearl en Hans Anders kopen. Want die gaan ah, ik dacht dat je wilde investeren in open weilanden. Maar je gaat hey. de andere kant op. Ja, precies. Ja, we hebben allemaal brillen nodig tegenwoordig. Triest man, hè, maar. Ja. Dus ja, zeker. Dus, uh, ja, normaal heb je dan uh, twee slagaders, De ellepijp slaghader, dat is aan de kant van de pink en de polsslagader aan de ja. zijde van de duim. Maar sommige mensen hebben nog een derde en deze loopt tussen de twee anderen door. En dat is de <laughs> middelste slagader. Ja, dus die ik zit, steek oh, mijn ja. middenvinger op. Ja, <laughs> ja, ik, was dus Stefan, aan, ik heb er eentje aan de pink, eentje aan de duim en in ah, de midden. Ja, dat no. yeah, is <laughs> heel die eye I mentaliteit, de I finger. Uh, Oké. Okay. Oh, okay, ja. iPhone, I ja. finger. Ja. Wat zeggen? Nou ja, inderdaad, dat heeft veel bloed nodig, denk ik. Ja. Ja, zeker. En dat nog eens voor alle ontkenners... die roepen van dat virus bestaat niet, corona enzovoort. Ze zijn er dan nu toch echt uiteindelijk in geslaagd... om uh, dat ding op de foto te zetten. En dat is uh, ja. een, een Japans laboratorium. Die hebben daar heel lang aan gewerkt. Het is een krankzinnig ingewikkeld proces geweest. Maar ze zijn er dus in geslaagd... om, om het uh, virus zelf op de foto te zetten. En ze schrokken er zelf echt wel van. Uh, Mario heeft dat uh, artikel bestudeerd, geloof ik? Hoef ik. Ze Zeker. had geen make-up op of. of. <laughs> nou kijk, je hebt wel foto's van van Die zijn er gewoon. Ja je zoekt naar coronavirus en uh, je tikt, tikt in elektron microscopie, dan ga je foto's vinden. Ja. Alleen waarom dit nou zo bijzonder is, je moet beseffen, er zijn twee soorten elektronic microscopen. Je hebt TEM en SEM. De meeste foto's die je ziet, dat zijn SEM, dat zijn scanning electron microscopes, met andere woorden. Je neemt er wat virus, je douwt het op een dingetje, een stub noemen ze dat. Je douwt het in een sputterkamertje, dan, doet, dan, dan wordt er een goudlamplaagje uh, op gedampt en dan gaat het de, de microscoop in en dan zie je dus de buitenkant van het virus. Mm -hmm. Maar wat dit zo bijzonder maakt, dit is een TEM-foto. En dat is een transmission electron microscoop. En wat dat is, dat beetje virus wordt ingevroren, razendsnel en gebroken. Dus je ziet als het ware de binnenkant van het virus. Je ziet als daar op die foto halve uh, virus, uh, coronavirusjes. Dus je kan nu ook aan de binnenkant kijken. En wat je ook ziet, je ziet ook inderdaad nu de, die opgerolde rolletjes... RNA zitten. En dat, dat is dus wat dat, wat dat virus... in jouw cel binnen probeert te pompen... om de macht over te nemen. Dus in die zin is het natuurlijk een unieke foto. Dit is de eerste uh, TEM-foto. Ik denk dat je het zo moet zien. Nou ah ja... Ja, maar dat is dus heel bijzonder, dus er is nu is onomstotelijk bewijs. En ze hebben nu ook gezien dat die, die, die, die spijkjes waarmee dat uh, ja. zich vasthaakt, dat dat er eigenlijk vier zijn. Het zijn zo'n clustertjes van vier, uh, en die hebben elk ja. weer een verschillend mechanisme. Dus dit is een zeer gesofisticeerde uh, versie van dat virus, denk ik, hè? Nou ja, de, de meeste virussen zijn heel slim. Hoor, moet ik zeggen, dat, zeker als je alleen al die bacteriofage neemt. wat lijken wel maanlanders met, met uh, acht pootjes en die met een boorunit. Vanuit, uh, tik het maar in, bacteriofage. Dan, dan zie je echt gewoon uh, een maanlander. Er, en dat, dat landt echt op een bacterie en begint te boren. En heeft die, heeft die, uh, is die door de wand heen, dan, dan, gaat, dan pompt die zeg maar, zijn eiwitcapsule leeg. Dus, dus wow. virussen zijn hele bizarre dingen gewoon. Zeker weten. Je uh, het wel residenten van een heel gesofisticeerde samenleving... miljoenen jaren geleden. Oh jee. Ja. Oh, <laughs> Scientology. Wow. Scientology. Die, die kwamen ah, met DC-8 uit de ruimte. <laughs> en die leven nu uh, nog yeah. in ons. En je moet dan een uh, miljoen cursussen volgen om die naalde stil te krijgen. Ja, en, en ik heb notabene als kind... Heb, dat is Ron L. Hubbard. Ja. die, uh, die, die, die ja. En als kind heb ik zijn science fiction boeken gelezen. Ja, ja, ja. Maar dat hij daar zeg maar zo'n zo zo kerk mee heeft kunnen oprichten, heel bijzonder. Nou, dat was een kennis van hem, want hij verdiende niet zo goed met die boeken. En een kennis die zei: nou, als je echt geld wil ja, verdienen, religie... verdienen, moet je kerk oprichten. Ja, <laughs> ja, dus ja. zo is dat. Zo is en dat. in het ja. betaal ik in uh, ja. Volta, die, die is volgens mij zijn ja, toch? Ja. Maar, maar kerken kerk betalen geen belasting en, uh, ja. in, in, in de VS, dus... Ja, en Tom Cruise ja. en zo, er zijn er heel ja. veel. en Vooral, vooral in Hollywood uh, scoren ze erg goed, maar dat heeft ook te maken met een soort netwerk van... Netwerk, jij, uh, anonimiteit, uh, de, het plebs buiten houden. Uh, als je maar gek genoeg bent en gek genoeg dingen, dan, dan, dan ontstaat er ook een scherm rondom je. En dat heb je wel nodig in, in Hollywood om te overleven. Dus ik denk dat het de korte weg naar bescherming is van... Van de mindere hè, wij zijn goden en we wilden, we willen niet meer van de Olympus. Uh, ik denk dat het meer daarmee te maken heeft hoor. Ja, ja ik, ik, vind, ik heb altijd een hele rare club gevonden. Ik weet wel. Het ja. werk met dat een aantal cirkels. Dus naarmate je, je, je kan je inkopen en je kan naarmate je meer betaalt, krijg je meer kennis. En er is een tijd geleden. Dat is weer 15 jaar geleden denk ik. Dat, een, uh, dat uh, de Fishman affidavits. Uh, gepubliceerd werden. Dus iemand had eens 100.000 dollar betaald. Om in een hogere ring te komen. Uh -huh. uh, en kwam tot het inzicht. Dat het eigenlijk te, te zot van woorden is. Dus die werd weer normaal. En die heeft die kennissen. Dus zeg maar gepubliceerd. En als een golf. Uh, de hele wereld uh, zat, zat het online. En toen is Scientology als een bezetene bezig geweest. Iedereen plat te procederen. Mm -hmm. uh, uh, maar het is er gelukkig nog steeds. Maar het is inderdaad een doodenge club. Ik, ik, daar moet je ver van blijven. Ja, ja. ja absoluut. Ze, ze hebben ze hier in België een aantal jaren geleden geprobeerd uh, met, uh, met gerechtprocessen en zo, uh, maar dat is helemaal mislukt en dat mislukte overal, want ze hebben de rechters, ze hebben weet ik veel wat allemaal, dus inderdaad een heel, daar zullen we misschien ooit eens een, uh, een poging aan wijden, vooral aan de psychologie van die mensen die geloven in die DC-8 ja. en die, die, die, al die mensen die werden in vulkanen gegooid. <laughs> zo, ja, dat is... Hey, nou, dat was een goed onderwerp, maar dan moest wel alle, allemaal eigenlijk een goede rechtsbijstandsverzekering organiseren. Want ja, denk... <laughs> ja oké. Okay. Oh, wacht even. Ik word hier op mijn schouder getikt. <laughs> uh, we zijn er weer, hoor. De, de haiku's zitten te... Ja, joh, ze zijn heel onrustig. Want ze deden niet dit. Het zijn nu poetry junks geworden, Philippus. Ja, voilà, er is niks Geef meer, wat wat gras meer. Geef ja, ze wat ze willen. Geef ze wat ze moeten tikte. hebben. <laughs> Enkel letters en cijfers gaan erin vanaf nu. Ja. Geen gras meer. Ik... Uh, de de wetenschapshaiko van week 48 gaat over ons orgaan van de week. Zeker. We zijn er helemaal klaar voor. Helemaal zen. Heb jij huidhonger? Of krijg jij vlug kippenvel? Luister dan maar Goed. Oké, okay, ik geloof... Oh, die beginnen te huppelen en zo. Oh, jee. Yeah. Ik heb de stieren maar weggehaald, want die werden veel te... oké. On... <laughs> die, die werden heel vervelend. Nou, en ik wil geen uitbreiding hier uh, met, uh, met de dokter Polder. Uh, hoe heet die daar? Um, we gaan uh, naar het orgaan van de week, wat ik al zei. Uh... Het orgaan ja. van de week. Het orgaan van de week. Uh, we gaan het hebben over de huid. En uh, deze keer uh, heel specifiek over... want uh, ja, waar hebben we het meeste aan met de huid... behalve dat het uh, allerlei dingen buiten houdt. Uh, het is vooral het voelen en, en uh, touch en aanraking... dat schijnt heel belangrijk te zijn voor ons, ook voor ons leven. En uh, we gaan iemand horen bij wie dat dus op, door een ziekte is uh, uitgeschakeld geworden. En dat is heel erg vervelend. Dus deze man heeft uh, toen hij 18 was een virale aandoening gekregen. En uh, de volgende ochtend dat hij wakker werd, uh, dat herinnert hij zich nog heel goed en uh, dat ging zo. When I first got it, it absolutely terrified me. It was like being disembodied. I had a body, I could see it, but I didn't really have a connection with it. I got what I felt was the flu. But over the course of about a week, I got much and much worse, very tired, not moving around much. Eventually, I, I, I actually fell out of bed and couldn't unravel myself very easily to get back into bed. I no longer had the ability to automatically control movement. And I also lost touch and light sensation. Ja, dus wat er gebeurt, hè, daar denken we eigenlijk niet bij na. Want het hele proces van aanraking en voelen... is eigenlijk altijd een beetje ondergesneeuwd geraakt in de wetenschap. Want we zijn met blinden bezig geweest, met doven bezig. Maar nu de hele wetenschap van uh, sensatie, van aanraking... is eigenlijk nu aan het opkomen. En moet je je voorstellen dat... Uh, dat is moeilijk. Hè? Je kan je ogen bedekken... en dan kan je een beetje voorstellen hoe het is voor een blinde. Hè? Je, je kan je ja. oren wellicht dichtproppen... en dan kan je een beetje voorstellen hoe het is als doven. Maar om dus helemaal niets meer te voelen... En dat blijkt dus mm -hmm. een heel uh, complex systeem in die huid te zitten. Met allerlei verschillende cellen en materialen. En dat is nu pas eigenlijk een beetje aan het onderzoeken. Hè? Want uh, dat is ook gek dat we uh, daar, daar nu pas eigenlijk ontdekkingen over doen. Uh, je hebt dat ook een beetje bestudeerd. Uh, ja, je hebt je hebt best wel veel receptoren in, in je huid zitten. Uh, je, je hebt de Noski-receptoren. Dat zijn de receptoren die... Uh, als die geprikkeld worden, dan ervaren we pijn. En je hebt ook jeuk. Dat is dan een iets ander systeem. Want die pijn ontstaat als, een stuk, als iets kapot gaat. Dan de omliggende cellen produceren dan een stof. Waardoor die Noski-receptoren uh, geprikkeld worden. En met jeuk is dat als het heel is. Maar het is wel, uh, het, het is wel behoorlijk beroerd, dat weefsel. Dan krijg je jeuk. Uh, maar wat bijzonder is van het artikel wat ik, wat ik gehoord heb... is je hebt ook speciale receptoren die uh, zeg maar gevoelig zijn voor eiwaarheid uh, ja, de, en dat zijn de c-tactiele afferente mechanoreceptoren... met een mooi woord, maar mm -hmm. een heel lang woord. Maar het is echt te vinden. Wat het unieke is in het artikel... men wist wel, uh, de meeste receptoren kende men wel. Dus ook, uh, dus, uh, zeg je, de receptoren die temperatuurverschillen waarnemen... en, en uh, die drukverschillen waarnemen. Maar niet dat er receptoren zijn die zeg maar gevoelig, uh, die, waardoor je gevoelig bent voor zachte aanrakingen, voor strelingen. Waardoor uh, endorfiemen worden vrijgemaakt. Waardoor je je goed gaat voelen. Ja, dus, en, en het grappige is, in, in dat artikel kwam ook voor... dat de meeste van die aardigheidsreceptoren, die zitten op je rug. Ja, in, en men, men vermoedt dat dat komt omdat, denk maar aan apen... Uh, apen die zitten de hele dag te vlooien. Maar er is één plek, ze kunnen zichzelf wel vlooien... maar er is één plek waar ze niet bij kunnen. Nee, dat ja. is de rug. Dus uh, is die aanraking van, uh, van zo'n aap, uh, die heeft een andere aap nodig. En zo wordt het onderdeel van de sociale cohesie, zal ik maar zeggen. Dus vandaar dat die receptoren vermoedelijk daardoor wat meer aanwezig zijn. Misschien evolutionair. Dus maar ben, dat is dus de strekking niet... van, van dat artikel wat ik hoorde van uh, dat die hele bijzondere receptoren. Dat is nu eigenlijk de grote doorbraak. Dat wist men helemaal niet dat die bestonden. Dus ik ben er niet ver vanaf als ik het heb over... Uh huidhonger, dat het een reëel probleem is dat mens, als mensen zich niet meer kunnen uh, uh, beknuffelen of laten knuffelen, uh, als mensen Echt, andere mensen niet meer kunnen aanraken, handen, ruggen blijkbaar, ja. of door ja. de haren strelen, ja. Ja. dan en ga dus je dus er ook door... psychologisch door. Ja, en het nou bij... ja, je hebt, ook een, je hebt ook een aantal hele beroemde voorbeelden. Want je hebt bijvoorbeeld, als je, als je in, bijvoorbeeld je hebt dus kinderen die uh, grootgebracht zijn zonder ook maar enige uh, affectie, aanraking en dergelijke. Dat zijn meestal freaks of nature. Als je intikt wolfskinderen, dan dat is een, dat is een aparte groep kinderen. Uh, van de Romulus en Remus tot en met in Rusland geïsoleerde gevallen. Er zijn, laten we zeggen, een stuk of twintig, dertig van dat soort gevallen bekend. En dan zie je ook, als je dat volledig negeert, dan krijg je ook een behoorlijk ontspoorde. Uh, sociale uh, afwijking, zou ik ja, maar, maar zeggen. Want wat dus ook bleek, is dat die afferente cellen, die, die speciale, hè, die eye, die uh, cellen, die, die blijken dus ja. aan een eigen neuraal netwerk te zitten, wat dus ja. rechtstreeks ja. naar de, dat deel van de hersenen gaat, waar je je aardig bij maar voelt. Dus, ja. Ja. Dus, dus dat is wel heel speciaal, hè, dat, dat hebben we hebben gevonden. Ja, ja. Maar nu nog even terug naar uh, Ian Waterman, want uh, op, een, op, een, uh, op een bepaalde dag maakte hij dit mee. Uh, ik remember waking up one morning en ik had mijn hand op mijn face En ik wist niet dat het mijn hand was. Het was absoluut de leven uit me, you know. Het was like being disembodied. Ik had een body, ik kon het zien, maar ik had niet echt een verbinding met het. Ja, dus hij werd wakker met zijn hand op zijn gezicht. Hè. Dat kan wel eens gebeuren, maar dat wist hij niet, want hij voelde het niet ja. <laughs> hij, hij was uh, helemaal hartstikke... En... Ja, nou ja, je hebt nog een hele... Ja, dat is misschien iets voor een volgende, uh, uh, volgende wauw. Maar je hebt wel een afwijking. dat is het alien hand syndrome. Ja. waarmee de hand dus ontkoppeld is van het lichaam. Oké. Okay. En dan kan ik me voorstellen dat je doodsbang wordt van je eigen hand. Maar, uh, maar ik begrijp wat je bedoelt, ja. <laughs> ja, zeker. Nu, uh, nu gaan we wat aan wetenschapper horen. Want wat wel fascinerend is, dat het blijkt dus dat... Uh, want uh, die cellen waar die, uh, die aanraking en die, die afferente cellen, dat noemen ze de, uh, de hairy skin. Hè, maar je armen hebben ook haar en uh, misschien ja. niet zoveel. Maar, maar dan in je handpalmen, dat is een heel ander soort huid. En, en met een heel ander soort cellen een heel ander soort functie. Laten we eens luisteren wat hij daarover te zeggen heeft. The results of the touch tests are very fascinating because they're pointing to exactly what the science is showing is that the skin networks are very different for glabrous skin, you know, palms versus hairy. And the reason that is is because hairy skin is very much a social organ and is very very personal. Because it's encoding very unique features of the tactile world. And it, it has a more of a direct highway to our social emotional brain. Which is some of the things that we're now studying. Now that we've identified all these networks. He, dus zoals ze zegt, die, die, die, die, die behaarde cellen zijn een soort sociaal orgaan. He, die yeah. dus direct uh, verbonden zijn aan het uh, sociale netwerk in je hersenen. Dat is wat ik vertel, vertelde over die apen en die haren. En, uh, ja. Zeker weten. En dan uh, hebben ze dat dus uiteindelijk moeten testen. Van hoe gaan we dat uh, bekijken? En, uh, dus een aantal professoren die hebben dan een opstelling gemaakt met uh, robots. En uh, ja, mensen werden daar dan uitgenodigd. En die robots die, uh, hadden een kwast die dan over je huid ging. En hoe de test verliep gaat hij nu uitleggen? We took the brush stimulator, that basically brushed across the skin of participants at three different velocities, 0.5 centimetres per second, 5 centimetres per second, and 50 centimetres per second. And we just asked people, how pleasant is that? And what we found was that at 5 centimetres per second, everybody reported that touch as more pleasant than the faster and the slower one. Ja, dus ze hebben die borsteltjes op drie verschillende snelheden... En een halve centimeter, vijf centimeter en vijftig centimeter per seconde. Dus, uh, en ja, iedereen vond zonder meer dat die van vijf centimeter per seconde... dat dat de meest aangename is. Dus nu, als je iets goed te maken hebt met je echtgenoten... Of, euh, of met iemand anders. centimeter per seconde, jongens. Ja, je zet dan streepjes op de arm hè, van, van je geliefde <laughs> met een centimeter. En dan met daarnaast een stopwatch. En dan kan je dus nou, even oefenen. Weet je wel hoe snel dat is? Ga je iets te snel, ja, dan ben je slecht ja, bezig. Of iets is te goed. langzaam. Het moet precies vijf centimeter per seconde zijn. Maar zo kan je dan dingen goed maken. Want dan uh, wordt de aaibaarheid. En de, de ontvanger die wordt dan vriendelijker. En die gaat van ja, zo is dat. Ik stel gewoon voor dat we terug naar het vlooien gaan. Ik veel, uh, heb ik altijd zo prachtig, heerlijk. Ja, ook als mens en als jongen. Als jong kind. Als ik, dan die, ik heb heel veel natuurdocumentaires altijd graag gekeken. En vaak gekeken. En als je dan zo twee, zoals Mario beschreef, als je dan zo twee uh, uh, baboenapen of eender welke apensoort, vooral de grotere apen, mensapenachtige, ja, die zitten er toch echt te genieten samen. En je krijgt er nog, ja. een, snack. Je krijgt er nog een snack bovenop. Zo is het. Dat moeten wij ook wel mee doen. gewoon. Breng de, breng de menselijke vloei terug. Ja, en, dan, en dan wat daar ook uitkomt, wat logisch is... Uh, dat, was ook, uh, dat zat in diezelfde uitzending. Dit is trouwens uit een uh, BBC uh, uh, science podcast uh, gehaald. Uh, die, de, ik zal de link uh, in de show notes zetten. Die, die produceren buitengewoon interessante ja, podcasts. Ja, aanradertjes ook BBC. Um, uh, waarom kan je jezelf ook niet kietelen? He, want als je een ander kietelt, uh, ja, dat heeft een direct effect. Maar als je dat bij jezelf doet, en dat blijkt te maken met de voorspelbaarheid. Want je, de hand ja. waarmee je kietelt, die is rechtstreeks doorgekoppeld aan de ontvangende dingen. Dus ja, daarmee kan je jezelf niet kietelen. Dat is ook zo'n. Stel je voor dat je dat welkom. <laughs> ja. En als je daarna verslaafd raakt. Want er zijn ook zo van die rare filmpjes. Van mensen die daar heel erg aan verslaafd zijn, die gekieteld willen worden. <laughs> Zo, dat is ook een aandoening ah, nee, nee. die we misschien in de DSM kunnen terugvinden. <laughs> Wie zal het zeggen? Ja. <laughs> hey, uh, dat was voor deze keer uh, alles uh, over de huid, maar dan met name over de aanraking. Ik denk dat we daar nog eens terug kunnen komen, want de huid is een extreem complex uh, geheel. Ja. Ja, het heeft veel functies. Zeker. Kijk, het is, het is niet alleen bescherming. Dus mechanisch, of chemisch, bacteriën, virus. Het houdt alles buiten. Maar ook UV-straling houdt het enigszins buiten. Maar ja, het, het, het ademt ook. Er kunnen water en zouten naar buiten. Ja, het, ik... uh, het, het regelt warmte. Dat is, en de, met, met name transpiratie en, de, en de doorbloeding. Mm -hmm. uh, daarmee bepaal je hoe, hoeveel warmte je uitstraalt. Het synthetiseert vitamine D. Want je hebt een stofje in je huid zitten. Dat is ergosterol. En dat zorgt ervoor dat onder invloed van zo'n vitamine D geproduceerd wordt. Ja. En dan heb je al die sensoren nog. Dus de druk... Geweldig. En gaan we het de zeker ook, maar... En natuurlijk... Het, uh, ja. Want uh, het is, een heel, heel, is zodanig zelfs, en dat is misschien tenslotte over de huid vandaag, zelfs onze nieuwe, uh, onze Vlaamse socialisten gaan zich hernoemen. En die heten voortaan, na de volgende verkiezing, <laughs> Oei, voor huid. Ja. Okay. Ja. Vo voorraad. Ja. oh, Of dus, was het uh, voorraad? Uh, ja. Nee, ze zullen weinig uh, leden uit de Joodse sector hebben, want die hebben dat niet meer. Heel erg, want die, nee, een, uh, die hebben met de voorraad. Die moeten ze meteen inleveren binnen weken na hun geboorte. Wat gaat die eraf? Uh, jongens, we gaan ja. uh, naar het volgende deel. Een terecht verguisde wetenschapper. Ja, en dat is een beetje een misstatement, want deze keer hebben we een paar, hè Mario? Als twee voor de prijs van één, Mario. Mario. Ja. ja, we hebben namelijk Martin Fleischman uh, en Stanley Pons. En dat waren dus uh, twee mannen. die uh, We hebben het eigenlijk al een beetje eerder gehad in een Ig Nobel van een paar keer geleden. Toen hadden we het over uh, iemand die uh, claimde dat kippen koude fusie konden produceren in kippen, dat dat kon. Nou, hier hebben we twee officiële uh, uh, wetenschappers die in 89 claimden dat ze dus koude fusie op kamertemperatuur voor elkaar hadden gekregen. Ja, ja. Zo. Dat herinner ik me nog. En dat is heel bijzonder. Dus dat uh, de hele wereld stond op zijn kop, want als dat zo is, dan heb je eigenlijk gewoon uh, uh, gratis energie zou je bijna zeggen. Want dan, dan uh, ja, dat, als je ergens als je iets, iets weet te bouwen met, wat, met gewoon uh, op kamertemperatuur, dat kost eigenlijk niks. Wat heb je nodig? Ja, water. Uh, en als er dan nog meer energie uitkomt dan dat je erin houdt... dan dat is het ei van Columbus. Dus de hele wereld uh, was daar benieuwd naar. Maar het, uh, ze hebben dat dus gepubliceerd en ze hebben het met, met veel bombarie gebracht. En uit, er was echt een hele serieuze persconferentie... dat ze de energiebron van de zon konden nabootsen bij kamertemperatuur. Hmm. En de hele wereld ging hun testen nadoen. En dat lukte nergens. Helemaal nergens. <lacht> echt niets. Nada niente. Dus die mensen, dus uiteindelijk hebben ze nog geprobeerd... een rookgordijn op te, op te trekken. Dat, het dus fout, dat iedereen het fout had gedaan en dergelijke... Uh, ze, hebben het ook, ze hebben zich geprobeerd wetenschappelijk te verdedigen... maar dat uiteindelijk uh, ging dat helemaal niet door. Dus, uh, niemand, uh, het is niemand ooit gelukt. Dus ze zijn uiteindelijk gewoon verguist, zou je kunnen zeggen. En het trieste is, als je met zoiets kom, komt, met zo'n claim... dan moet je als, als overheid van een land moet je dat ook gaan testen. Dus het is mm -hmm. ook uh, wereldwijd... Dat, daar, gaan, daar zijn kapitaal in gestoken, dat wil je niet weten. Dat heeft, heeft miljoenen euro's gekost. Om, om en, maar hoe zat dat? Hielden ze zichzelf voor de gek? Of was het gewoon dat ze zelf iets bouwden wat, uh, wat dat wel leek te ja. doen? Maar, uh, maar uh, of, of zullen we dat doen? Nou ja, moeten... wat mijn claim was, van je neemt een bekerglas met zwaar water. Nou, zwaar water, dat is... Uh, ja, water bestaat uit waterstof en zuurstof, H2O. Alleen dan vervang je de waterstof door uh, deuterium. En dat is een, een isotoop van waterstof. Dan heb je dus in een, een normaal waterstofatoom heeft één... Proton, dat is het meest eenvoudige element, één proton en één elektron die eromheen draait. En deuterium heeft een proton en een neutron en een, en een elektron die eromheen draait. En ja, ja. Tri daar heb je op tritium dan, dan heb je dus twee neutronen en dat is dan enigszins radioactief. Maar goed, zwaar water. Dus neem, je neemt een beker met zwaar water en je doet daar twee elektroden in van een ho hoogwaardig edelmetaal. Uh, en uiteindelijk uh, hebben ze dat uh, met uiterst uh, precieze uh, apparaten, volgens hun, uh, op moleculair niveau kunnen meten dat er meer energie uit zou komen dan dat er dan dat erin werd gedouwd. Want je zet dan die twee elektroden onder spanning en dan hoop je dat er, dat, dat er warmte vrijkomt en dat die warmte uh, calorisch meer oplevert dan, uh, dan de elektriciteit die dan je de erin gebruikte hebt. Gebruikte energie, ja. Ja, ja. En, uh, en, maar, maar dat, dat is dus, uh, ik denk dat ze een meetfout hebben gemaakt. En het ja, gewoon, want dan zijn ze eigenlijk gewoon een principe van de natuur uh, aan het, uh, aan het uh, bedriegen die ja. duidelijk leert op alle vlakken dat hmm. energie kan niet zomaar verdwijnen uh, nee. het zal altijd in evenwicht zijn. Nou ja, dat, is eerste, dat is de eerste wet van de thermodynamica uh, ja, voilà. uh, uh, wat ik, energie uh, kan je niet maken je kan het niet verbruiken je kan het alleen omzetten. Dus omzetten eventueel de, de, de, van. Je uh, de, de materie de de of, ja. Nou ja, van uh, de fiets de holof, dan wordt. Uh, in beneden rem je. dan wordt de kinetische energie omgezet in uh, warmte. Uh, in warmte op je banden, hè? ja. ja. Of op, op, op die op die, op die, breakpads, die worden heten, ja. Ja, je ja, remblokjes, natuurlijk. Maar inderdaad, tik maar in Perpetuum Mobile op, op, op YouTube. Dan vind je miljoenen mensen die allemaal het ei van Columbus hebben uitgevoerd. Ja, ja, ja. Maar we hebben dat ja. nog nooit uh, in, in serieus blad gezien. En dat is natuurlijk niet niks. Nee, nee, met dat zware water weet ik nog wel dat we aan een gruwel zijn ontsnapt. Omdat de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog uh, wilden zwaar water uit uh, Noorwegen of uit Zweden halen om daar een atoombom mee te maken. En dat is toen vereideld door stelcommando's... die dat schip hebben laten zinken. Want als die Duitsers dus toen zo'n bom hadden gehad... in de Tweede Wereldoorlog heb ik... het zijn nu allemaal brave Duitsers natuurlijk. Maar daar staat me nog wel iets van bij. Oké, dus die mannen zijn verguisd. We zullen ze ook niet meer tegenkomen in de blaadjes. In de wetenschapsblaadjes zijn nu waarschijnlijk ergens aan het... Werken in een bioscoop of in een hamburgertent of zo. Die zal het zeggen. is dan uh, dood, hè? Yeah. Martin Fleischmann ja, Martin ja, Fleischman is, uh, is ja, gestorven Engels in. Droven, ja. Ja, ja, in 2016 ergens. Dus of nee, is overreden door een, een speelgoedtreintje. Ja. <laughs> ja <okay>. <laughs> <Toen>. <laughs> <laughs> nou ja, dat was dus zomaar voor verkoude kernfusie, helaas. We moeten het toch gaan doen met ITER en de Tokamak in, in, in Zwitserland daar. Uh, en we, dat gaat toch wel een dingetje worden. Maar, uh, ja, allemaal wel. Nee, uh, ik heb het al uitgevonden. Ik ben al met een Russisch bedrijf aan het spreken. Al dat koraal is allemaal afgestorven. We, we halen al die troep uit de oceaan. We duwen dat in de verbrandingsoven. En dan hebben we nog 15 jaar uh, energie met al dat koraal te verbranden. Ah, Zeker nou, weten. Ja. Uh, laten we daarom uh, nu overgaan naar onze wekelijkse bijdrage van de Ignobels. En, ah. uh, deze keer gaat het over iets heel speciaals. En Mario gaat het helemaal aan u uitleggen. De icht Nobelprijs van de wereld. De icht Nobelprijs voor de natuurkunde is toegekend aan Dr. Len Fischer uit Bath, Engeland en Sydney, Australië voor het berekenen van de optimale manier om een koekje te soppen en Professor Jean-Marc Vandenbroek van de Universiteit East Anglia, Engeland en België voor het berekenen hoe je een theepot tuit kunt maken die niet lekt. Het soppen van een koekje en het schenken van thee uit een theepot. Dit zijn plezierige, gracieuze bezigheden, toonbeelden van de kunst van het leven. En, net zoals al het andere in het universum, zijn ze eraan toe om wetenschappelijk geanalyseerd te worden. Twee uiterst wijze en vasthoudende mannen, die onafhankelijk van elkaar werkten... en beide een dorst naar kennis en thee hadden... ontdekten de geheime recepten van de natuur voor de beste manier om te soppen en te schenken. Len Fischer was de eerste mens die inzag, of tenminste de eerste mens die het de moeite waard vond om in te zien, dat het soppen van een koekje zinvoller is als je een bandschuurmachine, een röntgenapparaat, een weegschaal en een microscoop gebruikt, en als je de Washburn-vergelijking voor capillaire stroming in poreus materiaal toepast, en als je een natuurkundige bent wat hij is. De formule voor het soppen in hete thee. L-kwadraat is gelijk aan gamma maal d maal t... gedeeld door 4 maal eta. Oftewel, afstand die de t binnendringt in het kwadraat... is gelijk aan de oppervlaktespanning van t... maal gemiddelde poriediameter van koekje... maal tijd gedeeld door 4 maal de viscositeit van t. Dit beschreef Len Fischer in een niet gepubliceerd... maar wijdverspreid rapport over de fysica van het soppen van koekjes. Gelukkig voor het koekjessoppende publiek nam dokter Fischer ook de tijd, mede dankzij de onderzoekssubsidie van McFitties, een grote Britse koekjesfabrikant, om de technische details te vertalen, zodat de gemiddelde, soppende en snoepende Jan Piet of Klaas deze ook converteren. Hij kwam met een eenvoudiger versie van de vergelijking en ook met enkele richtlijnen. 1. Verschillende koekjes hebben verschillende optimale soptijden. Uh, bijvoorbeeld een gemberkoekje bereikt zijn soptoppunt na 3 seconden... en een tarwekoekje na 8 seconden. En twee... Biscuitjes met aan één kant een chocoladelaagje... kunnen het best met de chocola naar beneden worden gesopt. En als dat niet mogelijk is, onder een hoek. En dokter Fischer zou geen wetenschapper zijn... als hij niet met een mooi setje cijfers en schema's was gekomen. Intussen bereikt in Norwich een wiskundige genaamd Jean-Marc van den Broek... de climax van een 17 jaar durende poging om een, in ieder geval theoretisch... niet lekkende uit te ontwerpen. De uit België afkomstige professor aan de Universiteit van East Anglia... is een expert in het complexe veld van de vloeistofdynamica. Vanwaar die schitterende obsessie voor theepotten... Deels omdat het werkelijk een zeer interessant en moeilijk probleem is... in de fysico-mathematica van vloeistoffen en oppervlakte. Hoewel het niet veel aandacht krijgt van het publiek... is er een rijke geschiedenis aan wetenschappelijk onderzoek... naar hoe dingen druppelen. De geïnteresseerde lezer wordt met klem geadviseerd... zich te verdiepen in het prestigieuze natuurkundig onderzoekstijdschrift... Physical Review Letters... waarin de afgelopen jaren onder andere artikelen zijn gepubliceerd als... Theoretical analysis of a dripping faucet. Oftewel, theoretische analyse van een lekkende kraan uit het jaar 2000. Suppression of dripping from a ceiling. Tegengaan van plafondletcage uit het jaar 2001. En het provocerende dripping faucet with ants. Oftewel, lekkende kraan met mieren uit 1998. Voor hun wetenschappelijke ontdekkingen... Aangaande theepotten en kokjes kregen Jean-Marc van den Broek en Len Fischer... in 1999 gezamenlijk de Ig Nobelprijs voor de natuurkunde. En een gepaste applaus. Mensen waar je belastinggeld allemaal niet naartoe gaat. Ze zijn ook 17 jaar met die tijd bezig geweest. Ja, helemaal goed. En, en dat ze nooit eraan gedacht hebben om die koekjes in thee te soppen. En dan... Nee, never mind. Of, of, of ga... Ja, maar het ging over thee en uh, koffie. De, dus dat vergt weer een heel nieuw onderzoek. Is het een... ja. mijn, mijn vrouw steekt uh, speculaas altijd in de koffie. Ik ben ook. Ik ben een koffiesopper. Ik sop niet in de thee, <laughs> dus ik, uh, ik blijf ah. op mijn honger zitten naar een uh, ander onderzoek. Ja. Absolutement, mensen. We gaan nu naar het gedeelte waarin we de ongrijpbare mens... De ongrijpbare mens. Een blik in het brein. Een blik in het brein, want er zijn ook dingen aan ons die we niet vast kunnen pakken. En dat zijn al die krankzinnige, of nou ja, krankzinnige, die processen die zich afspelen in het brein. En er is een heel scala aan, aan zaken die mis kunnen gaan. Ja, de mensen die daaraan lijden, die zien dat misschien niet zo dat er iets mis is of zo. Die denken gewoon, oh, nou, de rest is verkeerd, dus... Nou, je hebt er weer twee uitgezocht, klinische zoantropie en lycantropie. Ik bedoel, leg me dat nou maar eens uit. Nou, het is eigenlijk een beetje hetzelfde, niet helemaal. Het containerbegrip is die zoantrie. Hoe zeg je dat? Even kijken, dat heet officieel ja, zoantropie. Uh, je mag het ook uh, uh, teriantropie noemen en een onderdeel daarvan is lycantropie. En lycanthropie, denk maar aan, dat, dat is dus een psychische aandoening waarbij iemand denkt uh, dat hij uh, een weerwolf is. Mm. Het gaat dus over een, een aandoening waarbij dus mensen denken dat ze een dier zijn. En dat kan van alles en nog wat zijn. Dus, dus als je dus zeg maar, uh, denkt dat je een kikker bent of een, uh, een springkaan dan is het zo'n tropie. En is het specifiek zeg maar weerwolf... dan kom je in de lykantropie. Uh, uh, en ja, dat is, is nou eenmaal zo. Maar het is wel heel bizar natuurlijk. Uh, je hebt ook een paar films waarin dat een beetje voorkomt. Zoals Birdie, waarbij, het, uh, waarbij uh, de hoofdrolspeler denkt dat hij uh, af en toe uh, een vogel is bijvoorbeeld. Uh, en, je hebt in de, en er zijn niet zoveel, maar er zijn in de, uh, de geschiedenis van de psychiatrie zijn er wel uh, een handjevol uh, gevallen beschreven die echt ook wetenschappelijk ondersteund zijn. En het is dus ook echt een officiële aandoening, alhoewel, alhoewel het extreem zeldzaam is natuurlijk. Mm -hmm. Maar, maar het is wel heel, heel bizar, inderdaad. Dus, ik uh, moet, uh, je, ja, ik moet dan een ik, beetje ja. denken aan die furries. Hè? Dat is zo'n uh, beweging, mm. uh, vooral in Amerika. Met mensen die zich dus zo aan konijnenpakjes uh, helemaal inkleden. <laughs> en uh, zich dan ook als konijntjes gedragen. Dat zijn die furries. Okay. Ja, ja, dat moet je maar eens googlen. Dat, uh, bestaat oh, ik dacht al wel. Oké, maar inderdaad. Ja, heel bijzonder. Maar ja, je hebt dus. Uh, en je hebt inderdaad ook uh, zeg maar. Uh, wilde kinderen. Dus je hebt wel kinderen die. Dus, daar hadden we het net ook al een beetje over. die dus uh, zonder uh, menselijk toedoen. Uh, in de, in de, terecht zijn gekomen in de natuur. en door dieren worden grootgebracht. Die vertonen ook echt daadwerkelijk dierlijk gedrag. Maar dat is natuurlijk meer een, uh, een, een noodgreep. Maar over het algemeen is het gewoon een. een, een, een, een, uh, een uh, uh, mensen met een psychotische aard. En het kan ook een breder gezien een neurologische aandoening zijn. Dus echt een, misschien wel een beschadiging, dat weet ik eigenlijk niet. Maar dat is dus heel, heel lastig lijkt me als je zo bent. Uh, ja. Op het algemeen zijn het uh, episodes, maar je hebt ook, er zijn ook een, een paar bekend die permanent in die staat zijn en blijven. En dat is lastig. Ik bedoel, je zal maar een, een vader hebben die denkt dat hij een paard is of zo. En de hele dag hinnekend uh, de huidkamer binnenkomt gegalopeerd. Daar dat wordt toch niet vrolijk van, zou ik zeggen. Nou, misschien mama wel. Ja, misschien <lacht> <van>. <lacht> maar ja, dat is, ja, dat is, dat is lastig inderdaad. Want, dus met die furries, dat is terug te vinden op Wikipedia. En, en iemand die dat dan is, is ook dan op, op dat moment een persona. Ja <laughs> yeah. dus, dus, uh, okay. <laughs> Ja en die hebben Fur suits en daar is een hele Lifestyle ah. bij en uh, ook in Nederland En België is er een actieve Kern van uh, uh, Furry fandoms en dat is een beetje Gekomen uit de science yeah. fiction uh, Die cosplay world maar ja, dat is ook weer toch aanrakingspunten, aanrakingspunten ja, met onze zeker. huid. En onze, misschien hebben we niet genoeg haar of die mensen hebben niet genoeg haar op hun huid. Dus ja, wat doen ze dan? Dan worden ze furries. En, nou. Nou, dan ben je een beetje een dier inderdaad. Maar ja, in ieder geval er zijn dus 56 gevallen in de literatuur beschreven. Eh, die als klinische zoantropie worden genoemd. Eh, inclusief 13 daarvan zijn die, die klinische lykantropie. Twee van partiële klinische lykantropie. Dus dan ben je part-time weerwolf, zal ik maar zeggen. Okay. Eh, eh, Baanachtig ideeën hebben over toegenomen lichaamsbeharing. Eh, 19 van die klinische... C eh, 19 zijn klinische kinantropie. Die denken dat ze een hond zijn. Eentje van klinische boantropie. Dus die dat is iemand die denkt dat hij een rund is. Drie van klinische ailurantropie eilu of galeantropie. De, dan, dan denk je dat je een kat bent. En 18, de overige 18, eh, van alles en nog wat. Dat, eh, daar zijn bij een... Eh, een gans, een kikker, een neushoorn, een paard, een slang, tweemaal een vogel, een wild zwijn en een woestijnrat. En dat zijn uh, allemaal en... wel uh, Homo sapiens. Dat, die zijn van onszelfde ras, maar ja. met, met een heel speciaal schroefje los of vast. Ja, 34 mannelijke en 22 vrouwelijke patiënten. Dus het is natuurlijk een hele bizarre. Ja, hoe ga je daarmee theater ja, Als er iemand binnenkomt, blijf maar volhouden dat hij. Uh, ja, dat hij een paard is of een uh, weet ik veel wat. Ja, dat is lastig. Zeker weten. En uh, ik weet niet hoe die dan uh, hun spraak gaan gebruiken. Maar ik denk dat het wel uh, belangrijk is... dat we inderdaad die mensen ook een beetje bijbrengen hoe ze gaan spreken. En uh, ik had aan het begin gevraagd aan ons, uh, Mario en uh, Philippe... om een glaasje water bij de hand. Want we gaan nu ja, okay. beginnen aan ons wekelijks kleine taalles. En deze keer gaat het om de R. De R. Ja. Rr. Je kunt de r op twee manieren maken. Manier één: rr, rood met de punt van je tong bij je voortanden. Maar dat is niet makkelijk, hoor. Let op bij jouw voortanden. Heb je een logopedist nodig? Ja, dan moet je naar een de Tweede manier: rood is makkelijker. Oeh. Je huig trilt achter tegen je tong. De oefent dit met water. Met water. Nou, een slokje water. Net als na tanden poetsen. En je gaat gorgelen. Kom, daar komt ze. Je een uh, lekker, lekker zink. Hm. Je begint met een slok water en je hm. gebruikt steeds minder water. Uh. Aan het einde kun je zonder uh. water. Okay, kijk eens aan, kun je nou. zonder water, hè? Hé hey, jongens, we naderen. Ah. De talis die brengt ons allemaal samen. Hè? Want dat is onze taal. Ik heb mij bijna verdronken, maar goed. Hey, uh, Oké okay, jongens, het zit er bijna op. We hebben het gehad. De 48e aflevering van de praattafel. Met een heel hoog. Wow. Gehalte wetenschap op woensdag. En ik dank Mario en ik dank Philippe alweer. We naderen de 49ste van de 50ste gaan we iets heel speciaals maken. Uh, je kan ons vinden op praattafel.be, op Facebook, Spotify, Apple, Android Podcasts, overal. Uh, typ het maar in, praattafel podcast en je komt er altijd wel terecht. Uh, vragen, opmerkingen, je kan ons op Facebook uh, bereiken, berichtjes sturen. Ook kun je ons een mail sturen naar info.praattafel.be... en op WhatsApp, als je daar praattafel invult, dan kan je ons ook vinden... en daar kan je dan eventueel ingesproken berichten achterlaten. Ik zou zeggen, Philippe in Antwerp City... Uh, de groeten! <laughs> ja, <laughs> en Mario, Mario. Uh, groeten Rotterdam. <laughs> Alright. Hey beste mensen, dit was hem weer. Ik zie uh, iedereen weer terug volgende week voor nummer A49. Uh, Zo is dat. Daag. Daag. Daag. Daag. U heeft geluisterd naar de Praattafel Wetenschap op Woensdag Podcast.